Het Creatieve Lab ontvangt deze week Goedele Liekens, Psychologen, seksuologen en niet weg te denken mediafiguur. Ze leerde haar volk vrijen, zal er waarschijnlijk ooit op haar graf staan. En dat zal dan ook een understatement zijn, want ze leert ook andere volkeren vrijen. Sinds enkele jaren weet zelfs de Engelse schooljeugd hoe een vagina eruit ziet. Bij ons kwam deze week de heruitgave van haar vagina-boek uit... Ik ben Jan Holderbeke en ik peil naar de inspiratiebronnen van een stresskonijn dat er helemaal niet uitziet als een stresskonijn. Dag mevrouw Likens, Jan Holderbeke. Hallo. Bedankt om helemaal tot het omroepcentrum te komen. Ja, graag gedaan. Waar gaan we naartoe? Uh, naar de redactie. Oké, dat is een, okay, het zal ik braaf mee. Een paar hangetjes. Is het druk? Ja, Ja, natuurlijk. Oh, ik zeg dat nog tegen mijn assistent. We maken iedere keer de fout van dat schema te strak te maken. Het minste dat er gebeurt. Ja, en iedereen pikt een klein beetje meer. Een fotograaf die wil altijd... Ja, maar nu nog één een, nog een laatste. Ja, maar... Nog... Ja, ja een, een kwartier is rap. Onze fotograaf is een, een rabbe. Is zo? Ja, maar dat zeggen ze allemaal. Totdat dat zover is, ken dat. Zo, Koedelen, welkom in het creatieve lab. Wat ik wil doen is eigenlijk een, een dag, een doorsneedag door overlopen met jou. En, en zien uh, wanneer je creatief wordt of wanneer dat het net niet lukt. Ja, oké, okay, ja. Kan je daarin ja. meegaan in, in dat scenario? Ik scenarioen? kan daarin meegaan, ik vind het al een moeilijke zo. Ik kan wel al heel snel zeggen, de ochtend kan je al snel overslaan als het over Waarom? creatief wordt. Ja. Of, dat ik is ben echt geen, geen ochtendwens. Nee. Sterker nog. Hoe laat sta je op? O, niet te vroeg. Ergens tussen 8 en 9. De vroegste. En, uh, en wat is dan het eerste wat je doet? Uh, mijn gsm checken. <laughs> niet op persoonlijke berichten of zo, maar, maar dus uh, de nieuwsites op de gsm. Mm -hmm. En dan dik tegen mijn goesting uit bed kruipen. Uh, en de eerste uur werk ik mijn hersenen echt niet. Maar niet, hè. Dus dat gaat van... van Um, een, een kopje uit de kast pakken en dan laten vallen, een, een, een mes vol boter op je broek. Hey, het, dat werkt gewoon niet. Oog-handcoördinatie werkt niet, spreken werkt niet. Soms moet ik, vroeg, morgen vroeg, moet ik om 8 uur een radiointerview doen. Dat klinkt niet, ik raak niet uit mijn woorden. Ik stotter en ik doddel en, en ik krijg het niet gezegd. Heel raar. En heeft dat met de avondactiviteiten van ervoor te maken of niet noodzakelijk? Um, niet noodzakelijk, maar het is natuurlijk wel zo dat ik vrij laat ga slapen. Ik slaap nooit, never ever, voor één uur. Dat is natuurlijk. Nee? Ja, maar dat is ook wel zo'n zo cirkel waar je in terechtkomt van ja. ja. Laat slapen, laat erop staan. Um, en dan zeg ik van ja, maar ik ga vroeger opstaan, maar ja, mijn hersenen werken toch niet. Dus en dat wanneer heeft geen de... zin. Wanneer begint de molen dan wel te draaien? Um, eigenlijk zo rond de middag en liever zelfs nog na de middag. Dus ik probeer ook uh, de eerste uren zo maar wat, wat ja, waanzin van de dagtaakjes te doen. Uh, mails beantwoorden, uh, dat soort gepruts allemaal. Post openmaken, de was ophangen. Want uh, die heb ik allemaal s'nachts nog ingestoken, de was en zo. Dus dat moet s'morgens... Ik kan dan zo nog een beetje op routine, dan valt er wel al eens een wit hemd op de grond nog, voordat dat goed en wel buiten ophangt. Maar dat soort onbelangrijke dingen probeer ik in de voormiddag allemaal te doen. Dan in de namiddag, ja, kom je dan wel tot creativiteit? Hoe ja. moet ik mij dat voorstellen? Um. Um, ja, wat ik, wat ik gewoonlijk... Ik moet natuurlijk nogal wat columns en zo schrijven. Ik schrijf voor de Nina een vaste column. Ik schrijf voor de Nederlandse magazine Wendy een, een vaste column. En dat is natuurlijk nogal aan een tempo waardoor ik, als ik die, die schrijf, dan is dat in de namiddag. Dan begin ik met echt inhoudelijke dingen, ik zal het zo zeggen. Dat zijn dan de columns schrijven, de boeken schrijven, um, dingen voor mijn platform, vergoedelen.com. Daar moet ik ook artikeltjes voor schrijven, nieuwsbrieven. Dus het schrijfwerk en, en de echte content, dat gaat alleen maar uh, in de namiddag... En, en ja, dat, dat kan een uitloop hebben tot s avonds en s'nachts, maar die tijd is een beetje door, dat deed ik vroeger. Hmm. Ah, S'avonds hangt ervan af, ik ben nooit klaar voor acht uur. Hè. Dus, ja. dus voor sommige mensen is dat al avond natuurlijk. Hmm. En die rubrieken, de inhoud daarvan, hoe komt dat tot stand? Gewoon, je gaat voor de computer zitten en je begint te schrijven, nee. of niet? Nee. Ik lees dingen, eh, vaak ook uit mijn eigen boeken, en ik, en ik begin eigenlijk met woorden. Dus ik maak eigenlijk bijna, als ik een kolom schrijf bijvoorbeeld, ik moet daar altijd mee lachen. Eigenlijk is dat bijna zo'n tekening, zoals je als kind, zo, waar je de puntjes moet verbinden. Hè? Dus ik, ik begin met woorden. En dat zijn allemaal dingetjes die ik moet schrijven. En dan begin ik te schrijven... Maar, en dat is een lang leven, dankjewel. Ik heb nog op tijdmachines gezeten ooit. Hè? Mm. Toen kon dat niet. Nu moet ik... Allee, het is niet dat die nummertjes heel duidelijk zijn bij, in mijn tekening. Dus ik moet heel vaak nog verplaatsen en verschuiven. Maar dan begin ik gewoon per woord dingetjes te schrijven. In een volgorde. En dan achteraf... <laughs> het is een soort mindmapping die je opslaat. Ja, eigenlijk is dat bijna mindmapping. Het heeft ermee ja. te maken, denk ik. Ja, ja. Um, het, het grappige, het beste werkt, als ik echt iets zeg van dit moet top, top zijn, dan uh, doe ik dat zo. Ik begin met die woorden, ik schrijf het en dan laat ik een, een dag liggen en dan lees ik het de volgende dag terug. En ik ging zeggen, dan gooi ik het helemaal weg, dat is, maar dat is echt niet waar. Maar dan uh, haal je wel heel veel belachelijke zinsconstructies en dat is echt een Dus dan doe je dat eigenlijk een beetje oppimpen. Ik zal het zo zeggen. Um, en dat, dat gaat niet als je dat op dezelfde avond terug nog leest. eigenaardig genoeg. Dan zitten die zaken te sterk in je hoofd, gefixeerd. Dus dan het moet, dan moet je dat rusten. even een, een nacht laten, laten overgaan. Um, maar ik ben nooit klaar. Mijn tekening is nooit af. Mijn uitgever wordt daar gek van. En uh, we hebben dat natuurlijk super opgelost. Want... Ja, maar ja, de deadline is natuurlijk dat is ook altijd. Ze liegen tegen mij over de deadline. <lacht> dat, uh, ja. Waardoor ik denk, oh, het zal wel niet waar zijn. Ze zullen wel liegen over de deadline. Dus, dus dat lost dan ook niks op. Net zoals ik mijn horloge vroeger, vroeger zette. Oh ja, maar die staat toch voor. Dus dat werkt allemaal niet. Maar even, omdat ik het, ja, maar dat moet er ook nog bij. Ja, maar tegen mijn editor, bij de uitgeverij. Ja, maar wacht, we hebben nog niet geschreven dat en dat en dat. En daarom hebben we zo in het boek zo allemaal van die, ik noem dat pop-ups, zo strooiseltjes zijn. Dat precies. Wist je dat staat daar dan nu bij? Wat een beetje een flauw titeltje is, maar dat is eigenlijk gewoon vertrokken uit, uit nooit klaar en nog iets willen vertellen. En dat moet er nog bij en, en dat en. en en... Maar het maakt het wel afwisselend om te lezen. Uh. Ja, en dat is echt uit de, uit de nood geboren, omdat de, de hele zetproef is klaar. En Liekes is daar nog met dingen die erbij in moeten. Hmm. En dat stukje moet er nog bij hebben, ja, want die aanvulling moet daar nog bij. En dus dat is nooit, nooit genoeg. Maar nu, het nieuwe Vaginaboek is een, is een herwerking van de editie ja. van 2005. Dus daar is, ja, is minder creatieve arbeid voor nodig geweest, neem ik aan, of niet? Of ja, dat niet was, wel? Het, het nieuwe vagina-boek is, is minder werk geweest in die zin dat je veel zaken helemaal kan herbruiken, maar toch ook heel veel zaken niet. Dus je moet wel alles terug doorlezen nee. en, en heel veel aanvullingen, want op 15 jaar tijd heeft de medische wetenschap wel wat vooruitgang geboekt, gelukkig en zijn we ook wel een aantal zaken over de vagina te weten gekomen. Eindelijk, uh, de clitoris, dat soort zaken. Daar is heel veel onderzoek naar gebeurd de voorbije jaren. Dus, en dat is toch belangrijk in een vagina-boek. Waardoor je ook weer tekeningen en in andere tekstjes moet. moet. Dus het is aanpassingswerk, maar dat is eigenlijk wat ik liefst doe. Daarom dat ik, als ik begin te schrijven, ook met woordjes en zo... zomaar van nul-nul, dat gaat niet. Dat en heb je zo'n soort ideeënboek van bijvoorbeeld lezers of lezeressen die jou in de loop van de jaren op dingen attent gemaakt hebben of wetenschappelijk onderzoek dat je tegengekomen bent? Steek je dat in een soort ideeënmap of hoe gaat dat? Nou ja, absoluut. En ik zie jou zo doen. Steek je dat in een ideeënmap? Die heb ik ook nog. God, die mag ik eigenlijk eens gaan weggooien terwijl ik zo aan bedenk. Ik heb zo, ik had zo een... Uh, ik heb dan gitaal. nog echt van die hangmappen zo. <laughs> en daar stond dan op... We uh, uh, dus, uh, scheurde ik allemaal artikels uit. Uh, ja, vagina, penis, uh, relatie, uh, maatschappij. Dan gaat dan, weet je, zo maar, uh, maatschappelijke trends. Seksuele opvoeding, seks en tieners. Mijn boeken staan ook zo gerangschikt. Ehm... Uh, maar die mappen, inderdaad, die moet ik eens weggooien, volgens mij is dat helemaal vergeeld. Ik heb nu van dat soort mappen in mijn computer. Proficiat. Een grote reuze map, die heet teksten seks. Ja, waarover anders teksten bloembollen kweken. Nee, dus dus teksten seks. En die zijn dan opgedeeld in dezelfde, uh, op dezelfde manier dus heel vaak als ik dingen tegenkom en, en ik ben geabonneerd op natuurlijk heel veel wetenschappelijke tijdschriften zowel Amerikaanse als de Nederlandstalige tijdschrift voor seksologie en dan interessante dingen komen daarin terecht ja mm -hmm. en een beetje gegroepeerd ja. in de hoop dat ik dat dan ook ooit nog een keer ga lezen maar het brengt u wel op ideeën ik vind wel als je daardoor bladert en zo dat dat helpt om, om ideeën te krijgen en ook Vaak zeggen, maar hoe belachelijk is dit? Al is het maar dat, hè? Dat, dat helpt ook een, om, om iets te gaan schrijven. En je zegt, maar huh? wat is dat hier nu voor iets belachelijk Kom aan, um, operaties aan het maagdenvlies. Het maagdenvlies bestaat niet eens. Boom. En dan, dan dus, dus um, ja, dat is dan reactief eigenlijk dat je gaat schrijven. Come on. Let's about sex. Is een plek belangrijk, de plek waar je werkt, of kan je om het even waar actief creatief zijn? De plek is voor mij in die zin belangrijk dat ik heel graag daglicht heb, heel veel daglicht. En ook om, als je nu zegt, we maken een, want ik ben altijd hoofdredacteur geweest van mijn eigen programma's, we moeten een scenario schrijven, ja, dan moet ik daglicht hebben, dan moet ik, ja, ja en dan een klankbord en, en in de discussie. En ik zit dan ondertussen. Ik schrijf nog veel met de hand. Ook dat is bij mij. Want ik schrijf mijn columns wel op de computer. Maar die trefwoordjes, dat is wel, zoals je zegt, uh, mindmapping. Dat is wel echt. En met cirkeltjes. En dat, is, en dat moet met de hand. Ik neem aan dat je heel dikwijls ja, op verplaatsing bent. Um, wat doe je in de auto of in het vliegtuig? Of? Um, daar ben ik eigenlijk... Ja, in de trein, ik ga naar, zowel naar Londen als naar Amsterdam ga ik met de trein. Wat heerlijk is, want in de trein kan je eigenlijk veel makkelijker en beter werken dan in het vliegtuig. Um, dus dat is eigenlijk raar. In het vliegtuig heb ik heel vaak werk mee. Ik ben net terug uit New York. Ik moest daar zijn voor de U.N. Ik was met minister De Croo mee. krijgt krijgt zo'n map met allemaal dingetjes die je... Oh, ik ga dat vliegtuig wel lezen. Dat doe ik dan niet. Dat zoom en dat, ja, om een of andere reden stimuleert mij dat niet om te werken. En op de trein doe ik dat wel. Hmm. Daar zit ik echt ja, vlijtig te werken, zelfs. Hmm. En Zowel is... op de laptop als te schrijven. Ja. En dat is inspirerend, de beweging, of niet? Um, ja, en dat is ook hmm. natuurlijk. Weet je, op vliegtuig kan je gezellig hè, lekker naar een film kijken. En dat is zo... Ik zal dat wel ter plaatse doen. Maar, maar in de trein, ja, dat is iets meer werken. Hmm. En misschien is het vliegtuig iets meer vakantiegevoel toch nog. Zelfs al ga je om te werken dat, dat, dat je zoiets hebt van zeg, ga nu, ga je toch lekker met een glaasje naar een filmpje kijken, hè. Want ik ben het waard, weet je, dat gevoel zo. <laughs> <laughs> Juist. Um, als je... Um belangrijke beslissingen moet nemen in je leven? Bijvoorbeeld een nieuw programma, samenwerking met, met uh, een Engelse zender. Maak je die beslissing gemakkelijk of nee. is dat een heel proces? Dat is een van de zaken die ik het meest aan mezelf haat, is de... de bl blijven twijfelen. Ja, nee, zou ik dat doen? Zou ik dat niet doen? Ze hebben mij gevraagd voor een programma in Australië, twee jaar geleden. Ja, nee, ja, goh. Twee maanden kinderen gaan zitten, dat is niet... Je komt niet even... Ja, maar ik heb pas een, een, een leuke relatie. Wat ga ik doen? Ja. Heel en heel vaak zelfs zo twijfelen en treuzelen dat de situatie het wel beslist. Dat, dat ze zeggen, maar nu moet het niet meer. Of dat ze zeggen... Um, ja, ja, dat is eigenlijk al vaak gebeurd. En het rare, is, spijtig genoeg, is het al heel vaak goed uitgedraaid. Terwijl, terwijl dat eigenlijk geen goede karaktereigenschap is. Ik zou eigenlijk liever... Ik zie dat zo, je hebt van die mensen... Boom. Ik heb dat beslist en nu kijk ik niet meer om. Dat heb ik beslist en zo gaat het dan ook gebeuren. Ik blijf dan ook kijken, had ik toch niet beter, zou ik toch niet beter dat? Um, ik ben een twijfelaar, ja. Je loopt vooruit op mijn volgende vraag van, is er iets dat je aan jezelf wil verbeteren, maar... Dat zal het dan zijn, of niet? Ja, sowieso zou ik heel graag wat, wat makkelijker uh, kunnen beslissen. Um, nou, absoluut. En wat, wat een beetje minder slapen, want ik vind als je nu tot één uur... Hè, je gaat om één uur slapen, maar als ik dan toch ook om zes of 7 uur, pak nu om zeven uur, zou kunnen opstaan, dat zou ook super zijn, hè. Ja, maar dan ga je oververmoeid. Ja, voilà. Maar als, als ik dat zou kunnen wegwerken, dan heb, maar, dan heb je nog meer tijd om te werken. Want dan zou je zeggen, ja, dan ga ik leuke dingen doen, dan ga ik met een hond wat meer wandelen en dan ga ik wat vaker bij mijn ouders op bezoek. Maar waarschijnlijk is dat niet zo, hè. Ja, het is, het is heel opvallend. Uh, je ziet er altijd uit alsof je niet werkt, alsof je niet moet werken. Fris en op, een opgewekt mond. Ja, heel lief. Maar toch betraag ik je dan... Dat is een podcast. De mensen zien dat toch niet, dat je lief bent. Dat maakt niet uit. Nee, maar dan, dan lees ik plots in heel verdoken, in een kranteninterviewtje, van, van, van ja, het, ik moet eens dus ontstressen. Ja, ik... Uh... Ik was er eigenlijk vandaag, heb ik het nog zitten denken. Van, ja, ik maak dat schema te strak. Ik, uh, um ja, om een of andere reden die... Ik, ik heb natuurlijk een topvak. Laat ons eerlijk zijn, niemand heeft zo'n leuk vak als ik. Het onderwerp is leuk. Uh, uh, je komt op heel verschillende plaatsen. Dus dat is altijd zo... Zo moeilijk om nee te zeggen. Zo moeilijk om nee te zeggen. En je doet jezelf... ...eigenlijk verdriet heb door nee te zeggen. Maar ik moet toch ook wel zeggen... Door, ...door zoveel in het buitenland te werken... ...dat is heel plezant. Maar dat is ook heel belastend voor je privéleven. Ik heb gezegd... Oh, ...ik ga in België, ik ga in België niks meer doen... ...ik ga in het buitenland de kersen uit de taart pikken. Heerlijk, in Engeland programma... ...in Nederland programma... ...op, en op. leuk, op hotel, ik zit heel graag op hotel. Um, maar, maar ja... Je bent wel heel veel dagen kwijt. Morgen moet ik naar Nederland, naar een show. Ja, ik ga met een tallis, hè. dan zit ik weer te werken op die tallis. Maar ik ben wel pas de dag nadien terug, want de laatste tal is al om 20 over acht. Ja, dan begint ons werk pas. Um, dus je bent eigenlijk per opdracht, om het zo te zeggen, dubbel zoveel tijd kwijt. En vooral mm. privé tijd kwijt, namelijk die nachten thuis weg. Die, die, dus dat is heel... Heel plezant en, en heel goed voor je ego en wauw, wie kan dat zeggen dat die in Engeland kan gaan programma's maken, maar het is ook wel belastend. Ja. En mocht ik nu twintig jaar jonger zijn, dan zou ik zeggen, maar, oh, mannetjes, ik ga daar wel een studio ook, uh, huren, want kopen dat is onbetaalbaar maar, uh, en ik ga wel in, in Londen wonen. Maar daar ben ik te oud voor geworden. Dat doe ik echt niet meer. Te oud en te lui voor geworden, zeg dat maar. En zijn er dingen, trucken om te ontstressen? Zodat als je even je gedachten op nul wil zetten. Wat voor mij perfect. Of perfect is nu ook veel gezegd. Hè? Maar uh, water. Niet om te drinken. Hè. <laughs> water om, om te zien en te voelen. Hè. Um, wandelen langs de kust. Um, aan een vijver gaan zitten. Ik ben zo jaloers op mensen die, die kunnen vissen. Ik zou dat wel willen leren. Dat lijkt me zo geweldig. Het moet zitten. niet moeilijk zijn, denk ik. Ik heb geprobeerd uh, deze zomer. En echt waar, ik heb niks gevangen. Maar dat was in zee. Dat is misschien zo ook echt wel met direct... een hengel zo? Ja, met een hengel. En, en sterker nog, mijn levend aas. Ik moet wel zeggen, dat was ook omdat mijn neefje erbij was. En... Maar niks, niks. 0,0. Dus, dus dan ontstress je opnieuw niet door naar dat wateroppervlak te kijken? Want, ja. ja, dat was toch wel heel ontstressend. Maar zelfs ah, skiën, dat is ook water hè? in een andere ja. uh, gedaante. Maar, maar ja, zelfs dat... Of zwemmen, dat is ook water. Dat is, weer zo, dat is zo net weer iets te nat. <lacht> dat is zo... Ik, pootje baten tof. En ik kan zelfs een fontein, ik kan niet daar voorbij zonder met mijn hand even door dat water te gaan. Of... Maar echt zwemmen, ja, ik doe dat heel graag, maar in natuurwater. Hmm. Hmm. Lopen, je hebt de 20 kilometer van Brussel gelopen, maar nee. dat lijkt eenmalig geweest te zijn, of niet? Waar leer ja, je dat uit? Maar hoe gemeen is dat? <laughs> dat is echt wel niet waar. Ik ben nog altijd, ik ben sorry, vorige week sorry. vijf kilometer gaan lopen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu twee maanden ongeveer stilgelegen heb. Ik had, ik had een zware blessure aan mijn hmm. knie. Maar ik ga maar echt wel, wel weer beginnen. En word je zen van, of...? Ja, eigenlijk is, is lopen is ideaal hè, om te ontstressen. Mm -hmm. Vooral omdat ik doe dat dan met onze Maurice, hè. de hond gaat mee. En dat is zo plezant. Ik geniet mm -hmm. eigenlijk van die zich te zien amuseren ook. Mm -hmm. uh, en, en muziek, is dat iets wat je, ja, je, je hoofd leeg maakt? Alleen als ik kan meezingen. Ja. En ik kan niet zingen. Dus dat kan alleen als er niemand in de buurt is. De badkamer. Ja, zelfs dan zijn er wel eens kinderen of partners in huis die mij kunnen horen. Dus dan moet ik al zwijgen. Ik kan echt niet zingen. Vroeger, toen ik in de auto Berend Bosje ging uitvaren mee, zong, maar hadden mijn kinderen al zo'n mama. Dus ik kan dat. dat maar zingen is. Al. Ik ben zo jaloers op mensen die kunnen zingen en die dat kunnen uiten. Als ik naar Afrika voor, ga voor de UN en je ziet die mensen zingen en dansen, dat is de beste manier om je emoties eruit te laten en om, oh, daar ben ik zo jaloers op. de dag open gedaan daarnet, we gaan hem weer sluiten um, wat is het laatste wat je doet s'avonds? S nachts? je ja, gsm uitzetten natuurlijk, ik durf en nee, dat, dat nee, dat doe ik eigenlijk zelden of nooit nu in deze drukke periode, omdat hè, met zo'n boekrelease kijk ik nog naar mijn mails dat is eigenlijk nefast terwijl je al in bed ligt uh, en dan besef ik ik kan niet slapen, want ik heb pas mijn mails nog zitten bekijken en dan begint dat in je hoofd en dan kijk ik even naar de televisie Liefst Game of Thrones, maar ja, zes afleverings in het zevende seizoen alleen. Dat is helemaal niks. Of zeven zijn het er. Zeven. Ik zit maar elke week te kijken wanneer komt die volgende, komt, maar dat is blijkbaar al gedaan. Heb je een levensmotto? Ja, ik heb een levensmotto. Um, niet dat ik er naar leef genoeg. <lacht> maar dat is um, halverwege de berg is het uitzicht ook mooi. En daarmee probeer ik mezelf duidelijk te maken van... Kijk, ik heb nu zoveel jaren... Sta ik eigenlijk aan de top? En, en, en carrière. En, en, en probeer nu eens een beetje te kalmeren en te zeggen... Oké, okay, maar halverwege in Berg is het uitzicht ook mooi. Hè? Het is niet alleen door alles, alles te doen... En door keihard te blijven werken dat het geweldig is. Misschien kan dat ook halverwege fantastisch zijn... En uh, dat is mijn motto, maar ik zeg het, ik leef er nog niet naar. Misschien moet ik dat dus eens groot op de ijskast hangen. <lacht> ja. Ik gebruik mijn ijskast thuis ook als een soort creatieve stimulans voor mijn kinderen. Ik hang daar allemaal zo knipsels op, alles wat ik tegenkom, waarvan ik vind dat zij het moeten weten. Hè. Maar misschien moeten zij het, dit is op de ijskast hangen, mama. Dit ook. <lacht>